11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de jonge Angolese asielzoeker Mauro, in plaats van een verblijfsvergunning, een studievisum aangeboden. Ingewijden hebben dat tegenover de NOS gezegd.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 Turkije accepteert toch hulp van het buitenland na de zware aardbeving van zondag. Met een na de aardbeving boden veel landen hulp aan. Turkije weigerde aanvankelijk. De regering zei zelf genoeg ervaring te hebben om de ramp aan te kunnen. Volgens een regeringsfunctionaris wordt nu toch hulp aanvaard, ook van Israël. De Israëlische regering zegt dat het militairen naar het getroffen gebied stuurt. De relatie tussen de landen is gespannen sinds de Israëlische aanval op een Turks schip vorig jaar... In Turkije zou nu vooral behoefte zijn aan tenten en containers. Duizenden dakloze Turken slapen al een paar nachten buiten... bij een temperatuur rond het vriespunt. Eerder vandaag werd het aardbevingsgebied in het zuidoosten van Turkije... getroffen door een krachtige naschok. Die had een kracht van 5,4 op de schaal van Richter. Over schade of eventuele slachtoffers is nog niets bekend.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 Er is nog steeds grote onduidelijkheid over de incidenten met geldtransporten in Zuid-Holland. Vanmiddag werd in Leidschendam-Dorp een geldwagen beroofd die voor een bank stond. Twee overvallers bedreigden medewerkers die in de wagen met een, wagen met een wapen... en vluchtten daarna met onbekende buit een parkeergarage in. Een grootsheepse zoekactie van de politie leverde niets op. Vanochtend verdween veel geld uit een geldwagen in Ridderkerk. Ook die wagen stond voor een bank.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 De Rijksrecherche werd deze zomer door de Wereldbank getipt over de zaak. Excelsior heeft in de kvb beker verloren van de amateurs van GVVV. De hekkensluiten van de eredivisie verloor met 3-0. RKC won uit met 1-0 van FC Zwolle. En voor de beker stonden vandaag voor het eerst in een officiële wedstrijd... de beste proefclub en de beste amateurclub van Friesland tegenover elkaar. Herenveen en Harkemaasse Boys. In een uitverkocht apel stadion werd het 6-1 voor Herenveen. Dat is weer nog. Vannacht vooral in het noorden wat regen. Het wordt een graad of 7. Morgen wisselen bewolkt. In de kustgebieden kans op een bui en ongeveer 14 graden. Donderdag in de avond wat regen. Vanaf vrijdag droog en meer ruimte voor de zon. En met 15 graden vrij zacht.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 In Libië is enthousiast gereageerd op het plan om in ieder geval één onderdeel van de sharia weer in te voeren. Namelijk geen rente op leningen. Ideetje voor Nederland waar steeds meer mensen hun hypotheekrente niet meer kunnen betalen? Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. In Den Haag loopt de spanning op aan de vooravond... van wat de beslissende dag voor de euro heet. Hans Andringa volgde de debatten. En moeten we er wat achter zoeken dat de vergadering... van de ministers van Financiën in Brussel morgen is afgeblazen? Turken en Koerden, een oude veet die af en toe oplaait... zoals nu weer, naar aanleiding van de aardbeving. Maar ook in Nederland... Waarom zou je er hier druk over maken? Straks in de studio een, een Nederlandse Turk en een Nederlandse Koert die wel samen in één taxi komen. Lucas Wenniger is een gedreven arts en bioloog. Hij is gefascineerd door bizarre beesten. Uitwassen van de evolutie, zoals de kakapo, een stinkende scharrelpapagaai. Zijn boek met die titel belooft een verkenningstocht... door de meest obscure uithoeken van de biologie. Ik ben benieuwd. En in Londen is maar 10% van de Occupy-tentjes s'nachts bezet... zegt de politie die met infraroodlampen ging kijken. Om vijf voor twaalf de vraag, hoe zit dat in Amsterdam? Maar eerst het nieuws van... Dinsdag 25 oktober. Een weigerambtenaar is binnenkort weer gewoon ambtenaar of ambteloos burger. Weigeren mag namelijk niet meer. Nu kunnen buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand er nog voor kiezen... of ze homo's stellen willen trouwen of niet. Nou, wat ons betreft kan dat niet meer. Dat was Joram van Klaveren van de PVV. Die partij heeft eindelijk stelling genomen in deze zaak. Tijdens de vorming van het kabinet lieten ze VVD en CDA nog hun gang gaan. Maar iets meer dan een jaar later vinden ze het genoeg omdat wij ervan uitgaan dat het concept gelijkheid... in dit geval ook tussen homo en hetero... een principeel punt is in de Nederlandse wetgeving. En wij vinden dus dat dat als het verleden moet behoren. En daarmee gebeurt iets uitzonderlijks. De PVV zit op één lijn met de linkse oppositie. Want de PvdA huldigt dit standpunt al. Als je als uh, overheid uh, homo-emancipatie en homo-rechten als mensenrechten ziet dan kan je niet toestaan dat dezelfde overheid discrimineert. En ook GroenLinks heeft niets op met weigerambtenaren. Je hoeft geen ambtenaar van de burgerkestand te worden. Maar als je het bent, dan moet je iedereen willen huwen. D66 maakt de Kamermeerderheid compleet. En dus kunnen weigerambtenaren binnenkort worden ontslagen. Daar is dan wel een wetswijziging voor nodig. En het is nog niet duidelijk of het kabinet daarmee instemt. Zo niet, dan wil de oppositie met een initiatief wetsvoorstel komen. Minister De Jager van Financiën vergadert veel, zeker deze week. Eén grote marathonzitting in Brussel. Uh, vandaag de hele dag in de Tweede Kamer overigens over een ander onderwerp. Nou, dat zijn tientallen uren uh, bij elkaar, uh, toch al gauw 40 uur, denk ik. Dan zal in wel opgelucht zijn dat het er één minder wordt. De vergadering van de Europese ministers van Financiën, de ECOFIN, gaat morgen namelijk niet door. Voorzitter, Polen had de bijeenkomst wel op de agenda gezet. Maar aangezien de regeringsleiders nog niks besloten hebben, valt er ook weinig uit te rekenen. En wat ze wel konden doen, hebben ze zaterdag al gedaan. E Ecofin van de 27 ministers was inderdaad niet nodig, want daar waren we zaterdag al uit. Maar die was wel... Morgen dus geen ministers van Financiën bijeen, alleen maar regeringsleiders. En die moeten op deze moeder aller toppen niks minder doen dan de euro redden. Onze welvaart hangt er vanaf, volgens premier Rutte. Onze banen, onze welvaart, maar ook onze pensioenen, onze werkgelegenheid... zijn verbonden met onze positie, ook in Europa. Maar er kan nog een behoorlijke kink in de kabel komen. Het kabinet van Silvio Berlusconi kan omvallen. Italië moet flink bezuinigen van Europa. Zo moet de pensioenleeftijd omhoog. Maar de coalitiepartner van Berlusconi, de Lega Nord, voelt daar niets voor. Lega Nord-voorman Umberto Bossi noemt het een dramatische situatie. Het een dramatische situatie. De kans bestaat dat Berlusconi dus binnenkort het veld moet ruimen. Gelukkig is hij er nog niet zo slecht aan toe als zijn voormalige vriend Muammar Gaddafi. Die werd vannacht samen met zijn zoon op een onbekende plek in de woestijn begraven. Zo moet worden voorkomen dat kwaadwillenden het graf iets aandoen... of welwillenden er een bedevaartsoord van maken... Daar kunnen sommige Libiërs zich wel in vinden. De nieuwe machthebbers worden sinds gisteren met iets andere ogen bekeken. Toen zei de waarnemend premier Gibril namelijk... dat de sharia de basis zal vormen voor de nieuwe wetgeving. Vandaag probeerde Gibril zijn westerse bondgenoten gerust te stellen. I would like to the Libië zal een land worden met een gematigde islam. De islamitische wetgeving gaat vooral over dingen zoals polygamie en renteloos lenen. En dat klinkt vooral het arme deel van Libië als muziek in de oren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. De krant vanmorgen met Marielle Hageman. De kranten blikken alvast vooruit op de eurotop van morgen. Die top moet een pakket maatregelen opleveren dat de eurocrisis bezweert. Het AD meent dat de voortekenen niet gunstig zijn. Nu een geplande bijeenkomst van ministers van Financiën is afgeblazen. Die bijeenkomst zou worden gehouden voor de top van de regeringsleiders. De krant houdt er in ieder geval rekening mee dat linksom of rechtsom, de crisis ons geld gaat kosten. Spits schrijft dat het uur u nadert voor de euro. Op de top van morgen zal blijken of de Europese leiders... met daadkrachtige oplossingen komen om de problemen te beteugelen. Minister De Jager deed volgens Spits vandaag al aan verwachtingsmanagement. Het zou kunnen dat ook na de cruciale eurotop... nog wordt doorgepraat over de uitwerking van de details... Maar, schrijft Spits, geen plan is ook een plan. De hoofdredactie van De Telegraaf juicht het voornemen toe... om televisiecamera's toe te laten in de rechtszaal. Een commissie, die op verzoek van de Amsterdamse rechtbank... de live uitgezonde strafzaak tegen PVV-leider Wilders evalueerde... is met dat advies gekomen. De commissie oppert zelfs de mogelijkheid van een landelijk themakanaal voor rechtszaken. De Telegraaf hoofdredactie vindt het een revolutionair voorstel. Dat is toe te juichen omdat de rechtspraak is gebaat bij zoveel mogelijk openheid. Ook in het licht van de vaststelling dat het gezag van de rechterlijke macht tanende is. Voorop staat voor de Telegraaf dat de tv-uitzendingen vanuit de paleizen van justitie het algemeen belang dienen van de openbaarheid. Defensie is van plan om een groep klokkenluiders te ontslaan, valt te lezen in de Volkskrant. Het zijn medewerkers van de DMO, de Defensie Materieel Organisatie. De medewerkers hebben verklaringen afgelegd over een cultuur van zelfverrijking, diefstal, intimidatie en onderling wantrouwen bij het marine onderdeel dat zwaar beveiligde defensiesoftware en maritieme, wapen, maritieme wapensystemen ontwikkelt. De klokkenluiders hebben de afgelopen weken te horen gekregen dat ze na een reorganisatie bij defensie niet hoeven terug te keren bij hun onderdeel. Als laatste redmiddel hebben de medewerkers minister Hille een brandbrief geschreven. In maart zegt de minister de Kamer toe dat hij de klokkenluiders zou beschermen tegen mogelijke negatieve consequenties van hun eerlijkheid. Bij de inspectie voor de gezondheidszorg zijn de afgelopen vier maanden ruim 80 meldingen binnengekomen van mishandeling van ouderen. Het gaat om zorgverleners in de thuis- en ouderenzorg... die bejaarden bestelen, seksueel misbruiken, verwaarlozen... intimideren, slaan, knijpen of vastbinden, schrijft het Nederlands Dagblad. Vaak komen de meldingen van familieleden. Soms ook geven directe collega's de namen door... van de mishandelende arts, verpleegkundige of verzorgende. De inspectie zegt dat veel meldingen ernstig zijn... en dat alle meldingen worden beoordeeld. In de grote steden wordt de verhouding man-vrouw steeds schever... Volgens NRC Next zijn Amsterdam en Utrecht al echte meisjessteden. In Amsterdam is inmiddels al een fors overschot aan vrouwen... in de leeftijdscategorie 18 tot 29 jaar. In Utrecht is de verhouding het allesgeefst... met 129 vrouwen op 100 mannen. Het CBS denkt dat de verhouding nog schever wordt. De universiteitssteden trekken steeds meer vrouwen... en dat heeft consequenties voor het vinden van een partner. Vrouwen zoeken een man met minstens hetzelfde opleidingsniveau... terwijl mannen een partner onder hun niveau geen probleem vinden. De te kleine vijver waaruit vrouwen moeten vissen... wordt dus ook nog eens leeggeroofd door lager opgeleide seksgenoten. Zo valt te lezen in NRC Next. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendladen. Questions of silence. Ja, dit was uh, de Scientist van Coldplay. En uh, die groep die heeft een nieuwe cd... en die gaan ze vieren met een concert in uh, Madrid. Alles te zien via YouTube. En wie hebben ze gevraagd om de boel te regisseren? Onze Nederlandse fotograaf Anton Corbijn, Want dat is een grote held van ze. Dus zij zijn, zegt Chris Martin, door het dolle heen... om dit concert door zijn fotografisch oog aan de wereld te laten zien. Ja... We gaan uh, naar de beslissende dag voor de euro. Die komt steeds dichterbij. En de spanning loopt op. In de Tweede Kamer, wat tot voor kort een betrekkelijke rust en overeenstemming heerste, is dat ook merkbaar. Onze politiek verslaggever Hans volgt volgde vandaag twee debatten over de eurotop van morgen. Dag Hans. Dag goed. Wat is te zien van die toegenomen spanning? Nou, dat de sfeer toch wel een beetje chaotisch is. En dat zie je toch niet zo heel vaak in de Tweede Kamer. Uh, om een voorbeeld te geven. Vandaag stond Mark Rutte de hele dag in de Eerste Kamer... voor de Algemene Beschouwingen. Maar de Tweede Kamer die wilde in verband met de Eurotop morgen per se vandaag nog een debat. Dus wat zag je? Uh, in de pauze van het debat in de Eerste Kamer... rende Mark Rutte snel naar de Tweede Kamer... om daar uh, een deel van het debat nog uh, bij te wonen. Want het eerste deel had de Kamer dan maar zonder Rutte gedaan... en alleen met uh, minister De Jager. Alles moest een beetje gepropt worden om iedereen toch aan het woord te laten... en iedereen bij die debatten te laten zijn. Nou, wat je ook merkt is dat de irritaties toenemen. De spanning wordt uh, groter. Wat komt er uit die eurotop? En zelfs vrienden die toch de afgelopen tijd steeds in hetzelfde kamp hebben gezeten. Partij van de Arbeid, CDA en uh, D66. Die kregen vandaag nog woorden over de verhaarde opstelling van de Partij van de Arbeid. En toen kronken al snel woorden richting Partij van de Arbeid. U trekt een veel te grote broek aan. En dat soort teksten zijn we niet gewend uh, bij deze vrienden die aan dezelfde kant staan. En dezelfde goede voornemens hebben om de euro veranderen te redden. En wat is de reden van dat uh, afstand nemen van de Partij van de Arbeid? Nou... Ten eerste, de Partij van de Arbeid is nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Als uh, Rutte en uh, um, Jan-Kees de Jager straks terugkomen uit Brussel... met een mogelijk eindresultaat... dan moet de meerderheid van de Tweede Kamer daar wel mee akkoord gaan. En daar is die Partij van de Arbeid belangrijk voor. Want, ik zeg het nog maar eens, nog steeds een minderheidskabinet. Maar de laatste week zie je toch wel duidelijker dat de PvdA steeds duidelijker gaat maken... die steun die wij geven, die geven we niet voor niks. Die is niet helemaal gratis. Uh, de PvdA wil dus voor haar steun dat ook zoveel mogelijk PvdA-punten in dat eindresultaat komen te zitten. En daar moet Rutte dus voor uh, gaan zorgen. En natuurlijk merkt de Partij van de Arbeid ook wel dat ze veel kritiek krijgen uit de eigen achterban... voor die steun bij de redding van de euro die uh, miljarden gaat kosten. Dus. Vandaag hoorde je ook dat Plasterk een zeventaal punten noemde. Uh, onder andere, uh, hoe gaat dat noodfonds precies uh, uh, werken... die ons uh, de euro moet, moet redden? Uh, wat gaat precies de rol zijn van uh, de Europese Centrale Bank? Uh, nou ja, Kortom, als Rutte terugkomt uit Brussel, eventueel met een slecht akkoord... dan heeft hij een probleem met de Partij van de Arbeid, zei Ronald Plasterk. Normaal gesproken is bij internationale onderhandelingen een parlementair voorbehoud een soort formele juridische kwestie. Voor ons als Partij van de Arbeid ligt dat met dit pakket, met die immense bedragen, met die miljarden, waarvan we nog niet weten vandaag wat de uitkomst van het pakket zal zijn, ligt dat anders. Wij zullen beoordelen als Partij van de fractie of wij denken dat het belang van de Nederlandse burger, van de werkgelegenheid in Europa, gediend is met dit pakket. Is het antwoord ja, dan zullen we het steunen. Is het antwoord dit is een slap aftreksel, dan zullen we het niet doen. Nou, dat is de duidelijke taal richting kabinet. Want als volgende week de Kamer de resultaten gaat bespreken... dan weet het in elk geval van de Partij van de Arbeid uh, waar het aan toe is. Ja, die Kamer wil duidelijk krijgen met welk mandaat Rutte morgen naar Brussel gaat. Maar is dat nu duidelijk? Nee, dat is nog steeds niet duidelijk. En dat is toch ook wel weer een verschil met normale eurotops. Want daar weet je over welke onderwerpen het gaat en wat uh, de Nederlandse opstelling zal zijn. Maar die. Onderhandelingen om die euro te redden. Dat ligt allemaal zo gevoelig. En um, ook de beurzen, de financiële markten... die reageren op ieder geluid dat er uit die onderhandelingen komt. Dat uh, Rutte noodgedwongen toch wel met mail in de mond moet praten. Uh, hij zei van, ik wil het heel graag. Maar bijvoorbeeld, vertelde de premier vanavond... Uh, afgelopen zaterdag heb ik dan toch onder druk van de Kamer... iets verteld over hoe die onderhandelingen lopen. En dat het allemaal niet makkelijk ging. En binnen vijf minuten verschenen berichten via de internationale persbureaus over moeilijke stroeve onderhandelingen in Brussel. Nou, in de huidige moeilijke en zeer gevoelige situatie zijn dat nou berichten die je liever niet zelf uh, de wereld in helpt. Maar ja, uh, de Kamer weet dus niet precies waar Rutte mee de boer op gaat uh, naar Brussel. En uh, vandaar dus ook dat uh, de Kamer uh, vandaag ook een motie heeft aangenomen, dat ze toch wel ontevreden zijn over de informatie die, uh, die ze krijgt. Hm. En hoe groot moet we de kans inschatten dat er morgen knopen worden doorgehakt? Nou ja, dat is een beetje koffiedik, kijkers. Ze zullen vast wel met iets komen, maar er zijn toch steeds meer mensen die geloven dat het uh, morgen niet de dag gaat worden dat de euro gered gaat worden. Uh, ook het feit dat de ministers van Financiën morgen niet bijeenkomen, ondanks alle sussende verklaringen die daarover worden gegeven, dat wordt toch niet als een uh, goed voorteken gezien. En ook aan de overkant van de Atlantische Oceaan zijn ze er niet helemaal gerust op, want de beurzen gingen daar alvast iets naar beneden. En uh, een man uit de financiële wereld die zei wie gelooft dat morgen in Brussel de beslissing zal vallen over de euro die leeft op Saturnus. Dankjewel Hans uh, Andringa. Uh, nou ja we hoorden het al morgenmiddag aan de vooravond van de top van regeringsleiders van de EU zouden de ministers van Financiën bij elkaar komen. Maar die bijeenkomst werd geschrapt. De eerste Telex-berichten spraken van uitstel... wegens gebrek aan overeenstemming. Later kwam de verklaring dat het om een agendafoutje zou gaan. Ik heb aan de telefoon Frans Bogaert in Brussel... voor het Algemeen Dagblad. Dag Frans. Goedenavond. Ja, wordt veel gespeculeerd, maar wat is de ware reden? <laughs> ja, nou ja, er was inderdaad even wat paniek... omdat uh, de bedoelingen van, uh, van Europees voorzitter Polen... Uh, niet meteen duidelijk waren... Uh, ja, de, de meest gehoorde reden is van uh, de, de leiders die moeten eerst knopen doorhakken, die moeten eerst hoofdlijnen aangeven. Uh, en daarna moeten de ministers van Financiën dat uh, op hun gemakje uit gaan werken. Uh, het andere wat je hoort is dat er uh, inderdaad ook nog die laatste dag helemaal nodig is voor, uh, voor voortgezet overleg over de eindoplossing. Dus het is eigenlijk van allebei wat. Ja, is er uh, reden om naar die, uh, op, nou, op zijn minst onhandig te noemen, gang van zaken twijfels te hebben over het verloop van die top, van die regeringsleiders? We, we hoorden net wat, uh, wat Hans Andriga, uh, die Amerikaanse beursman, uh, citeerde. Die ja. zei, wie dat gelooft, dat, er de, dat het de beslissende dag zal zijn, leeft op Saturnus. Ja, nou, ik denk dat er dan toch wat mensen op Saturnus uh, leven. <laughs> um... Eigenlijk uh, heb ik ook het idee dat ze morgenavond toch een heel stuk gaan komen. Hoor. Of dat nou echt de finale, allesomvattende oplossing is, dat in, is dan vers 2. Maar uh, je ziet toch uh, sinds afgelopen weekend, sinds zondagavond, uh, dat bij mensen als Van Rompuy en Merkel en Sarkozy, uh, dat geloof in een oplossing toch wel toeneemt. En ze zijn natuurlijk ook al een heel eind gevorderd uh, achter de schermen met allerlei deeloplossingen. Uh, en ook voor dat laatste grote struikelblok, uh, dat, dat Europese noodfonds, uh, daar tekenen toch ook de contouren van een akkoord zich af. Uh, dus ik, ik ben eigenlijk zelf wel optimistisch... en in elk geval hebben de drie die ik net noemde ontzettend veel uit te leggen... morgenavond of morgennacht, als ze er niet uitkomen. Ja, en die ministers, stel dat dat inderdaad klopt wat je zegt... dat het morgenavond toch allemaal beklonken wordt. Wat valt er dan voor die ministers nog te doen? Nou ja, het, het is dan hoe dan ook een akkoord op hoofdlijnen. Dus er moet nog ontzettend veel uitgewerkt worden daarna... Uh, en dat is werk voor specialisten. Kijk, soms gebeurt het ook andersom. Dus dan, dan uh, regelen de ministers van Financiën allerlei dingen vooraf. Uh, die, die hebben ook vaak de neiging om te zeggen van dat is ons werk en daar hebben wij verstand van. En de premiers die, uh, die, die, die, uh, ja, god, die zijn allemaal niet zo best op de hoogte van financiële zaken. Dus wij kunnen dat beter zelf doen. Dat gebeurt heel vaak. Uh, alleen ja, dit akkoord dat, dat is zo veromvattend en dat heeft zo'n politieke impact. Uh, dat het al een hele tijd op, uh, op leidersniveau ligt. Uh, en dan ligt het ook voor de hand om het andersom te doen en om op hoofdlijnen een richting aan te geven en het uh, detailwerk aan de minister van Financiën, de specialisten, over te laten. Ja, en wanneer mogen zij de puntjes dan op de i zetten? Nou ja, er is in elk geval een vergadering voorzien uh, voor 7 en 8 november. Dat is de gewone maandelijkse vergadering. Maar als er meer haast bij is, en dat kan ik me voorstellen omdat uh, die G20 er nog zit aan te komen voor die tijd, uh, dan, dan kan natuurlijk Polen ook beslissen om uh, heel snel uh, na de top van morgen een vergadering van de minister van Financiën bijeen te roepen. Goed, maar jij hebt er dus alle vertrouwen in, hoor ik zo. Ik hoor op thuis, ja. Oké, okay, nou, we zullen het meemaken. Dankjewel, Frans Boogaert in Brussel. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Zolang je doet wat je moet doen, zeg. Hey, hey, hey. Even slecht, even slecht. 2 3 sterren Michelin. Als je vier jaar met de bent, vier op de kinder, een hele chique ten. Ja, nu kan het eindelijk niet leven als student. Want ik in het in plaats van het lenen van de centen. Kijk, hij heeft het dikke voor elkaar. dan dat hij dacht. Ik koop woning aan de gracht. Dus de maandelijkse lasten. Maar Geen stress, je moet gewoon met harder werken. Dat is wat mensen moeten doen. Zoals zijn vader hem zo vaak vertelt. Doe een studie, zoek een baan, volg naar de Vader Paarden zo als ik de daar waar al het geld is. Dat ze mensen doen voor de broen. dan ziet zijn vader om maar zelden. Hij moet doen wat. Die moet Ze staan in de rij. We zien we uit het raam, raam, de uren werden dagen, de dagen werden maanden, maar nog steeds zag je niemand staan. En met z'n vijven op een kamer opgeplopt. niemand daast hetzelfde eten, is een beetje ongezond lijkt me. En wie verloste mensen lijden? Nou, nee, want ze laten hem nu staan, dat is hoe de maatschappij is. Houden mensen zoals hij ze niet meer goed, dan moeten we weg, weg. Ja, dat is wat mensen doen. Hun neus zo.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 Misschien kunt u niet naar Madrid morgen, naar Coldplay, maar dan kunt u gewoon naar met het oog morgen luisteren. Want dan komt deze zangeres René van Bavel hier live zingen. En uh, heel veel mensen zijn heel enthousiast over haar. Stef Bos en Leo Blokhuis bijvoorbeeld. Die zegt een fijne roochie band, goud, eerlijke teksten, sterke liedjes. Overtuigend gebracht. Dus. Ik zou zeggen, luisteren morgen. Ja, We gaan het hebben over uh, de spanningen tussen Koerden en Turken in Nederland. Die nemen toe. Zondag vielen Turkse jongeren een Koerdisch centrum in Amsterdam aan. De spanningen lopen zelfs zo hoog op dat organisaties van zowel Turken als Koerden hebben opgeroepen tot kalmte. En Morgen gaan ze met elkaar om tafel zitten. Maar wij doen dat vanavond al met Sidar, Sidar Eposdemir. Hij is freelance journalist van Koerdische afkomst. En met Zini Osdil. Een docent maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit. En uh, van Turkse afkomst. Ik zei uh, bij de inleiding van je samen in samen één taxi gekomen. Dat, was, dat is uiteindelijk anders gelopen, maar dat had in principe wel gekund. Hè? Ja, had gekund. Ja. Ja, had, had, gekund, had ja. gekund, maar het is niet gebeurd. Nee, maar goed. Dat had een het, is andere... maar. het is vredig afgelopen. Het is vredig afgelopen. Nee, het is natuurlijk niet zo dat iedere Koert en Turk elkaar de hersens hierin slaan. Dat zou een uh, beetje raar zijn om het zo voor te stellen. Dat denk ik niet. Ja. niet. eventjes naar het, het nieuws van nu, die aardbevingen in, uh, in in, in, in Van, Hè? daar was ook weer van allerlei gedoe uh, omheen. Kunt u dat eens even uh, uitleggen hoe dat zit? Ja, het dodental blijft oplopen yeah. in Wan. Uh, uh, los van het feit dat het een humanitaire ramp is, um, de aardbeving in Wan en omstreken moet ik zeggen, uh, heeft het ook uh, bepaalde aspecten die terug te relateren zijn op de turks koerdische spanningen uh -huh. die de afgelopen uh, dagen, uh, schuin in streep, weken zijn ontstaan. Yeah. Um, en onder andere, en ik denk dat u daarop doelt, uh, het feit dat bijvoorbeeld twee presentatrices zich in de Turkse media hebben uitgelaten uh, uh, over de aardbeving. En de hulp die de Koerden nu willen. Ja. Uh, en de aardbeving hebben gezien als een soort van reactie op de uh, PKK-aanslagen. Ja. ja, ze hadden gezegd, eerst dood je onze militairen, nu huil je ja. om hulp. Ja. Ja. Dat is, uh... ik, ik ben daarvan ja? daar op de hoogte inderdaad. Ja? Uh, krankzinnig natuurlijk en object dat ze dat, dat, ze dat zeggen. Maar we ja, moeten ook niet vergeten... hoort dat... nu uh, meneer Osdiel, ja. ja. <laughs> maar we moeten ook niet vergeten dat er in Turkije... Uh, vlak na de aardbeving van oost zuid west heel veel mensen zijn gemobiliseerd... Uh, die, uh, die, die bijvoorbeeld bloed hebben gedoneerd... die uh, geld hebben ingezameld mm -hmm. of spullen hebben ingezameld. Uh, dus het, het is wel een meer gemixt verhaal in Turkije zelf. Hier, hier is een ander verhaal, maar dat zullen we straks misschien... Uh... Ja. Over hebben. Ja, dat, dat is natuurlijk zeker zo. En, en het is jammer dat uh, dit soort, uh, uh, ja, dit soort uh, bijzaken, eigenlijk randzaken, eigenlijk ja. dan toch een schaduw over de, over de, de verschillende vormen van hulp ja. werpen. Dat ja. is heel spijtig. Want je zou zeggen: van nou, als er zo'n enorme ramp aan de gang is, dan zou dat er in ieder geval helemaal niet meer moeten doen, toe moeten doen. Maar ja, dat, dat gebeurt dat dus toch tot verbroederen. Ja. Verbroedering. Dat zou je ja. zeggen, dat, dat zo'n ja. zo zo ramp verbroedert. En dat is dus niet het geval. Nou, mijn, mijn indruk is dat het in Turkije meer verbroedert dan, dan in Nederland. Is dat zo? Bedoel, ja, als, je, als je bijvoorbeeld kijkt naar internetfora uh, uh, waar Turks-Nederlandse jongeren zich uh, in uiten, dan is de teneur vooral van: ja, het is toch een verdiende loon. En ja, het, uh, ik, ik heb er geen sympathie voor, want vlak daarvoor hebben ze de Turkse soldaten doodgeschoten. Ja. Ja, het, het, is, het is heel, heel uh, verschrikkelijk. Ik bedoel, vorige week had ik bijvoorbeeld een Facebook-discussie met, uh, met iemand die had een uh, citaat geplaatst van Atatürk, de grondlegger van het oh, moderne ja. Turkije. Zoiets van: nou, Turkije is van de tu Turken en zal altijd van de Turk blijven en ik... En ik reageerde voor de graf van ja, dat klinkt als wilders. Ja. En toen kreeg ik een hele Facebook-discussie... met mensen die op een gegeven moment begonnen te claimen van... ja, Koerden bestaan eigenlijk niet. en uh, ik, ik ben voor executies. En dat is een vrij breed gedeeld sentiment... onder Turkse jongeren in Nederland. In, in hè? Nederland? Ja. En uh, meneer Osdiel, hoe komt dat dan? Dat dat in Nederland dus eigenlijk ja, heftiger is dan in Turkije zelf? Uh, nou, dat, dat heeft een aantal uh, complexe oorzaken. Maar om, om het simpel te zeggen... we hebben hier te maken met Nederlandse jongeren van Turkse afkomst... Ja. Uh, die uh, zich massaal mobiliseren... als er een politieke kwestie in Turkije uh, zich manifesteert... maar die totaal afwezig zijn uh, aangaande Nederlandse kwesties... hun eigen land, zeg maar. Uh, het interessante is, we hebben altijd vanuit beleid en wetenschap... een verkeerde definitie van integratie gehad. Dat is ook een grote oorzaak. Als we geen last van je hebben, ben je geïntegreerd. Turken stelen geen handtasjes... Dus ze zijn goed aan het integreren. Voor de rest hebben we niet gekeken naar hoe ze zich uh, organiseren... Ja. en wat hun betrokkenheid is. En hoe, hoe is dat onder de Koerden? En nog Wanneer even inhaken ja? op die uh, verbroedering hè, ja. waar we het over hadden. Want uh, die is er wel degelijk en er zijn elementen van uh, te ontdekken. Maar wat veel mensen niet weten is bijvoorbeeld dat er ook... Uh, dat, de, dat bij de Koerden de indruk is ontstaan dat er wordt gediscrimineerd... vanuit de regering en de hulp die wordt geboden. Ja. Uh, de hulp is te laat op gang gekomen. Uh, men uh, constateert dat er gediscrimineerd wordt tussen de verschillende gemeenten. Hè, de gemeente Wanderen... De grote stad in de mm -hmm. regio is in handen uh, gemeentelijk gezien uh, van de BDP, de Koerdische Partij. Mm -hmm. En Ergiz, dat is dan een gemeente die onder bestuur van de AKP staat, van premier Erdogan. Ja. En daar is de hulp veel sneller op gang gekomen. Dus die indruk uh, die bestaat daar niet echt. Maar toch, uh, het, het idee dat dat in Nederland sterker is dan in Turkije, hè? onderschrijft u dat... De mening van meneer Wel, De mening... Uh, nou, dat, van... dat, dat, dat, het hef, dat er heftig aan toe gaat tussen de Nederlandse ja, ja. Koerden en de Nederlandse Turken dan in Turkije zelf. Ja, dat, dat, ja dat, ik weet niet. Misschien is dat uh, ten dele waar. Uh, omdat, uh, omdat er genoeg spanningen tussen Turken en Koerden ook op, uh, op straat uh, uh, te zien zijn. Uh, Lynchpartijen van, uh, van Koerdische burgers in de westelijke Turkse steden. Dat zijn allemaal dingen die we niet moeten ontkennen. Uh, andere, andere zaken zoals aanvallen op gebouwen van de Koerdische partij. Jawel, maar het, het, het ja. gekke is, je zou zeggen, als je hier in Nederland leeft, waarom zou je je dan daar nog zo verschrikkelijk druk over maken? Ja. Waarom zou je niet, je niet meer bezighouden met de dingen die je zijn? Ja, dat hier heeft te maken de met die zijn. verbondenheid, ja. daar, inderdaad. Uh. En het het, het, het interessant is. Ja? Het is niet alleen je, je druk maken om, om die dingen die, die zich uh, plaatsen in het, in het land van je grootouders. maar dat ook doen vanuit een extreem nationalistisch perspectief. Uh -huh. hè? Dat, is, dat, dat maakt het nog interessanter. Ja. Maar hoe verklaart u dat? Meneer ik ik, ik, ik, ik ben het that? grotendeels eens met de heer, met ja. de heer Osdiel. Ja. Um, uh, om het van de Koerdische kant af te, te redeneren. Ja. Om dat ook een beetje naar voren te brengen. Uh, aan de Turkse kant zien we dus dat nationalistische sentiment. Wat soms ja. overslaat naar ultranationalisme. En aan de Koerdische kant zien we ook gevoelens. Hè. Zien we ook ja, iets wat door waarom emotie zou je wordt gedreven. Als je hier in Nederland een leven hebt, je, je, je daar nog ja. zo mee bezighouden. En waarom zou je niet veel mee, mee bezighouden met de dingen die hier in, in, in deze maatschappij van belang zijn? Vanuit het Koerdisch perspectief... Ja. Uh, juist omdat de aanwezigheid van de Koerden hier in Nederland uh -huh. zo. Uh, zo verweven, nauw verweven is met het hele fundament van deze kwestie. Hm. Uh, namelijk de grote ongelijkheid die er in Turkije is... tussen Koerden en Turken. Ja. Maar goed, je ziet bijvoorbeeld uh, volgens mij weinig... Uh, uh, uh, uh, van, uh, van oorsprong Turkse of, of Koerdische uh, mensen of jongeren... bij die Occupy-beweging. Ja, ik noem maar iets. goed voorbeeld. In april gaf ik een, uh, een speech tijdens de studentenmanifestaties in, uh, in Den Haag. Uh, die enorm grote Turks-Nederlandse studentenverenigingen... die waren allemaal afwezig. Ik bedoel, uh, maar we moeten... We moeten een, een goede analyse maken van het structurele probleem. Uh, en dat is uh, een compleet verkeerde definitie van integratie die we nog steeds hanteren. En zolang dat niet verandert, en onder die jongeren zelf het bewustzijn niet verandert, van wacht eens even, we zijn in de eerste plaats Nederlanders met een Turks of Koerdische erfgoed, laten we ons ook druk maken om kwesties die zich in Nederland afspelen, gaat er niks veranderen. Ja, want is het in zekere zin ook makkelijk... om je daarop te richten? Ja, maar dan hoef je het, namelijk in je eigen omgeving niks. Ja, ja, het is begrijpelijk en makkelijk... maar het is een, op de lange termijn heel, uh, heel kwalijk. Want wat, wat we ook hebben gezien is dat... De, uh, dat er potentieel ook... Uh, geweldsescalaties kunnen plaatsvinden. Ja. In de jaren negentig vielen er zelfs doden. Tijdens ja. uh, clashes... tussen Turks en Koerdisch-Nederlandse ja. jongeren. Er is niks veranderd. Nou ja, de Turkse uh, organisaties... en Koerdenorganisaties, organisaties die gaan morgen wel met elkaar om, om, tafels, om de tafel zitten. Zou dat op een of andere manier helpen, Sidor? Ja, in verschillende steden gaat dat gebeuren. Ja. Uh, met de, de bijdrage van verschillende Koerdische organisaties. Uh, want uh, ja, dan kent een politiek uh, landschap dat kleurrijk is. Om het ja. maar even zo te zeggen. Uh, en ja, dat, dat zal natuurlijk zeker helpen. Kijk, ik ben zeker groot voorstander van dialoog. Ja. Uh, en um, samen tot oplossingen komen. Wie, wie kan daar geen voorstander van zijn? Maar ik ja, denk dat de ja, een een mensen hebben. dus niet. Want kijk, jullie zijn gewoon heel ver verstandig. En jullie hebben uh, geen, <lacht> geen. Nee, maar goed. Daar ga ik vanuit, jullie hebben ja. niet van, per definitie een ekel aan elkaar omdat de ene Koert is en de andere een Turk. Maar nee. er zijn dus kennelijk nog een heleboel, met name jongeren, bij wie dat gewoon wel zo nee, is. Ja, maar ja. er zijn ook eerdere gesprekken geweest. Hè? Ja. Uh, en wat je dan toch ook merkt hè, om een voorbeeld te geven, die demonstratie. In Amsterdam. Ja. was ook opgezet als een vreedzame afgelopen activiteit. Afgelopen weekend was dat, hè? Ja, ja in zondag in Amsterdam was ook opgezet als een vreedzame ja, maar, maar, activiteit. Wel, wel opgezet door, door, door een aantal jongeren met een uh, uitgesproken extreemrecht standpunt. Weet je wel, dat, dat moeten we niet vergeten. En wat betreft dat, die dialoog tussen die organisaties, uh, in principe ben ik natuurlijk daar ook voor. Maar ik hoop echt dat ze tijdens bijvoorbeeld die gesprekken uh, besluiten zichzelf op te heffen. Want we moeten echt af van al die organisaties... die zich alleen maar oriënteren op Turkije. Ja. Ik ben niet per se tegen etnische organisatie... maar richt het in de eerste plaats op het land waar we gaan... Uh, opgroeien, sterven, onze kinderen gaan, uh, gaan opgroeien. Laten we daar eens een verandering in brengen. Ja. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, want er zijn wel degelijk organisaties in Nederland die uh, uh, goed met een biculturele inslag weten om te gaan. Uh, zowel de, bijvoorbeeld de Koerden, in, vanuit de, ook dan de Koerden en de Nederlanders bij elkaar weten te brengen, als aandacht voor die zaak te vragen. Ja. Uh, ja. Uh, lessen Ach. te geven op het gebied van Koerdische maar taal goed, u, en dergelijke. U, u zegt eigenlijk. Uh... Uh, hou eens op met Koerd of Turk te zijn. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Ik, ik zeg, uh, besef je dat je in de eerste ja. plaats een Nederlander bent... met een Turks of Koerdisch of wat dan ook erfgoed. Hm. He, als dat het enige is wat je identiteit bepaalt... heb je een groot probleem. Ja. Um, ja. Zondag is er een demonstratie gepland... Hè, bij een Koerdisch centrum in Den Haag. En Turkse jongeren willen morgen bij elkaar komen... op Museumplein in Amsterdam. Hè, om ah, te ik, weet het, ik weet niet of het, in het bij het Koerdische centrum plaatsvindt. Uh, Turkse demonstratie, heb ik begrepen. In Den Haag... Ja, in Den Haag in ieder ja. geval. Ja. En, en, en wat gaat daar gebeuren? Door ja, ik, ik hou zelf mijn hart vast. Uh, dat zeg ik heel eerlijk, heel openlijk uh, want uh, uh, de provocatie zoals die is, uh, heeft plaatsgevonden afgelopen zondag, uh, ja die gaat gewoon een reactie teweegbrengen. die heeft al een reactie teweeg gebracht, in, in Arnhem uh, uh, zou er mogelijke uh, betrokkenheid zijn van Koerden die, uh, die reageren op wat er is gebeurd in Amsterdam ja. uh. waar overigens alleen Koerden zijn gearresteerd en geen enkel van de Turkse aanvallers mee is genomen door de politie, dit is een hele kwalijke kijk, zaak. Kijk, we moeten niet vergeten zolang, zolang er niks verandert gaat dit, gaan dit soort dingen blijven gebeuren, elke keer als ja. er zich een politieke kwestie in Turkije is verhit. Gaan we dit soort dingen zien nu over vijf jaar en over tien jaar? Maar we moeten onze mentaliteit veranderen. Ik vond het steeds moeilijk om te bedenken wie was nou de Koert en wie was de Turk. En ja, ik denk dat veel van de mensen een voorbeeld aan jullie kunnen nemen. Dus misschien is denk ik nog een hoop goed werk te doen. Dank u wel. Schouwt als een compliment. Ja, nou, zo is het absoluut bedoeld. Zien die Osdeal was dit. En zie daar Apples meer. Hartelijk dank voor jullie komst. Alsjeblieft. We Zeker dat we samen niks missen. We hebben geen geld, maar we kijken naar buiten. En ik krijg geen belang aan proberen ruiten. We hebben geen geld, maar we kijken naar buiten. Eindelijk snap ik het. Titel voor een nummer, Propere Ruiten van de Vlaamse groep. Evgenie. en uh, Dat staat op het album Welkenraad. En dat is nu ook in Nederland uitgebracht. Um, je moet er even op wachten, maar dan heb je ook wat. In zo'n 4 miljard jaar heeft de evolutie een paar... Vreemde kostgangers op de aarde gezet. Oogloze vissen, oersterke beerdiertjes, roze dolfijnen en de kakapo. Bij mij in de studio is Lucas Wenniger. Hij is schrijver van het boek De Stinkende Scharrelpapagaai en andere bizarre beesten. En dat is dus die kakapo een stinkende scharrelpapagaai. Ja, het is ja. een, een grote themus die ook nog flink ruikt. Ja, heb je er wel eens in een gezien? Ik heb er nooit in gezien. Want nee. ze zitten op een eilandje en je kunt er niet bij komen. Nee, het beest is bijna uitgestorven. Ik ja. begreep uit je verhaal. Er zijn er nu nog 129 over. Ja, En dat waren er ooit 47? Ja, dat was op het allerdiepste punt. Mm -hmm. En op een gegeven moment, nog een kort stuk, een kort stuk daarvoor, dachten ze zelfs dat ze echt al uitgestorven waren. Dus ja. stonden ze eigenlijk al bij de uitgestorven soorten. Waarom ging het zo slecht met ze? Ze werden eigenlijk met name opgefroten, zowel door, door mensen als door allerlei zoogdieren. Mm -hmm. Dus uh, ratten aten de eieren op en wezels aten de kakapo zelf op. Ja, het is dus eigenlijk een. De dodo is ook uitgestorven. Dat is een van de bekendste uitgestorven dieren. Dus dat had met de kakapo, dus ook heel goed zo kunnen gaan. Ja, dat, uh, dat kan nog steeds. Ja, en is dat dan misschien ook wel oké? Okay? Ik bedoel, in, in je beschrijft in je boek dat de evolutie meedogenloos is. Dan denk je, ja, oké, okay, er was geen plaats meer voor het beest. Jammer, er zijn zoveel beesten weg. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dus van alle diersoorten die ooit bestaan hebben op de aarde... is dus een enorme hoeveelheid inmiddels uitgestorven. En dus soorten ontstaan, soorten sterven weer uit. En Dat hoort er een beetje bij. Ja. Dus dat is de, dus... op lange termijn het perspectief. Maar op korte termijn is het natuurlijk wel heel erg zonder om zo'n diersoort, die eigenlijk heel schattig en pluizig zijn, te zien verdwijnen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat, uh, dat we nu proberen... om de kakapo toch nog in ieder geval ja, voorlopig bij ons te houden. Nou, en er was bijvoorbeeld vandaag ook nieuws dat de Javaanse neushoorn... dat er nu ook nog maar 50 van over zijn in de wereld. Ja, klopt. Dat is wel sneu, maar dan denk je, ja, misschien moet het maar. Ja, dat is, het is altijd uh, het is moeilijk om te verzinnen... of je nou ja. echt alle soorten wilt redden. Ja. Maar... Het is een vraag die wel ook aan de orde komt in je boek. Ja, ja want nogmaals, een groot deel van de soorten sterft natuurlijk uit. En het is ook een natuurlijke een natuurlijk einde van soorten. Maar eh, waarom ik denk dat het op dit moment natuurlijk wel goed is... om goed na te denken over hoe, of soorten wel of niet moeten uitsterven... is omdat het ook vaak een signaal is van of je... Uh, op dat moment heel erg sterk ingrijpt in, in uh, soorten gemeenschappen. Uh -huh. Dus als je ziet dat allemaal soorten achter elkaar uitsterven, dan, dan doe je iets verkeerd. Ja. En we zijn natuurlijk ook, dat vergeten mensen wel graag, want ze denken dat alles van Albert Heijn komt. Maar je bent natuurlijk afhankelijk van de rest van de wereld om je heen, van alle beesten die om je heen leven. Dus, nee. dus je kunt niet alles laten uitsterven. En nee, voor we hier verder over gaan over jouw. Wat, wat, wat, wat noemde je het? Je, een, de uithoeken van de biologie die je ons ging laten zien. Ja, het zijn een beetje de soorten die in de hoekjes zitten. De obscure zitten waar... uithoeken van de biologie, ja. ja. Daar ben je in geïnteresseerd. Ja. He, in jouw boek, dat is eigenlijk een verzameling van verhalen van, van extreme beesten. En die zijn op een of andere manier allemaal door de evolutie zo geworden. En dat leg je eigenlijk uit. Mag ik het zo samenvatten? Ja, het zijn allemaal, hele, allemaal beesten die allemaal iets absurds doen. Ja, iets absur of er absurd uitzien. Heel nog even terug naar die kakapo, want die loopt toch als een rode draad door het hele boek heen. Uh, het, is, het probleem is een beetje de seks. He. De mannen willen heel graag, de vrouwtjes die zijn erg uh, kieskeurig. En, uh, die, en, en die willen eigenlijk bijna nooit. Uh, dat is een ontzettend geestig film op YouTube hè, van die, de Britse comiek Stephen Fry, die daar gaat kijken. Daar gaan we even naar luisteren. Misschien, misschien moet je even a zeggen. A typical male, ja. Sirocco is clearly only interested in one thing. Ja, en dan ja, en moet je even hier vertellen, is de ja. He's actually attempting a ja, sort of mating <houd> <he is. houd> <Hij houd> Op een gegeven moment. Hij klimt dus op het hoofd van die fotograaf. Ja, en die begint dus op het hoofd van de fotograaf allerlei handelingen te verrichten. te rijden, zoals ze dat noemen bij honden, Ja. En, en dat is ontzettend geestig, ja. hè, toch? Je, hebt, je, hebt ook echt, je verwijst ook echt naar, naar, naar die, die YouTube-filmpjes in, in, in je boek. Ja. Dus die werd echt aangerand door die uh, kakapo. Um, je hebt in dat in boek, ik zei het al, uh, een uh, ordening aangebracht... in aanpassen, selecteren, verliezen en winnen. En dan de toekomst. Zijn dat stappen in het evolutieproces? Ja. Waarom heb je het zo ingedeeld? Ja, op een, op een bepaalde manier wel. Ik wilde laten zien welke... Uh, dat, dat, dat, je heel veel, dat dieren in allerlei fases van hun, van hun ontwikkeling zitten, zeggen. Ze ja. kunnen op dit moment eigenlijk bezig zijn heel hard uitsterven, zoals die kakapo. Mm -hmm. Maar ze kunnen ook juist nu gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden die er zijn. Dus bijvoorbeeld... Het die uh, en die malaria, of die, die, uh, die tijgermug die nu de hele wereld overgaat ja. in de zeecontainers met, uh, met van die bamboe-stengels. Uh, of die Japanse oester, die doet dat toch ook? Ja, de Japanse oester kwam altijd mee in de ballasttanks ja. van grote schepen. En dan, dus daar hadden ze opeens ballasttanks heel veel... Uh, die werden dan geleegd vlak voor het pandemaken kanaal nou, Dan zaten daar opeens Japanse oesters. Uh, dus er zijn ook soorten die er echt heel erg gebruik van maken... die dat heel goed doen. En, en die, die stukken in het boek heb ik gemaakt om het een beetje inzichtelijk te maken... en ook uh, te laten zien welke soorten bij welke horen. Ja, het is namelijk een, een, een mooie verzameling. Er zit ook bijvoorbeeld het beerdiertje erin. Dat vond ja. ik ook een schatje, die heb ik ook op de film gezien. Ja, wat is er zo bijzonder aan het beerdiertje? Het, het beerdiertje is het allersterkste beest wat er is ongeveer. Die, die zijn, er zijn geen beesten die tegen kunnen waar die beerdiertjes tegen kunnen. Je kunt ze bevriezen, je kunt ze uh, op 6000 bar uh, druk zetten... je kunt ze verwarmen tot bijna het kookpunt. Ze zijn zelfs door, uh, door een Zweedse... Uh, een Zweedse bioloog heeft ze in een ESA-zonde... dus een zonde van de, mm -hmm. van de Europese Space Agency... De, de lucht ingeschoten en een rondje rond de aarde laten, laten maken. Nou, dat overleven ze dan gewoon. en Dan moet je ze daarna wel weer een beetje pamperen. En dan, dan komen ze weer tot leven. Ze zijn wel heel erg, heel erg klein, hè? Ja, ze zijn he? heel erg klein. Ja. Dat is waar. Ze je kan ze over... bijna niet echt zien. Nee, ze zijn anderhalve millimeter. Als je echt mazzel hebt, dan zijn ze heel groot. Dus dan zou je ze net moeten kunnen zien als je niet al te kippig bent. Ja. Nou, bijvoorbeeld het antivriesvisje komt ook in je boek voor. Waarom heb je zo'n fascinatie voor die extreme beesten? Want je bent eigenlijk arts. ja. God, dat uh, het bloedkruid waar het niet gaan kan. Het, is, het zijn mooie beesten om naar te kijken. Ze laten, omdat ze zo extreem zijn, zijn het ook hele goede voorbeelden, vind ik. En het, het maakt inzichtelijk hoe die evolutie loopt. En als je, als je, je zou waarschijnlijk al die dingen ook kunnen uitleggen aan de hand van uh, slakken. En dan zou je gewoon 40 mm -hmm. verschillende slakken nemen. Dan kan je allerlei uh, evolutionaire mechanismen laten zien. Maar omdat je die extreme voorbeelden hebt, kan je het veel beter laten zien. Dus dat, dat vriesvisje, inderdaad, ja. dat je zegt van nou dat. Dat is een absurd bloed. beest, want ja? hij heeft geen rood bloed. Ja. Nou, er is geen enkel ander andere gewerveld dier dat geen rood bloed heeft. Ja. En daardoor kan je laten zien wat eigenlijk het belang is van dat rode bloed. Waarom, waarom heb je nou rode bloedcellen in je, in je bloed? Ja, dus het is een, kapst, een hele leuke kapstok. Ja. Ik, ik heb op, op pagina 92 kwam ik in het hoofdstuk over de zwartgallige beer. Daar kwam ik een hele leuke zin tegen. Het gaat over die beer die zijn lichaamstemperatuur nog redelijk op peil houdt. En er toch nog in slaagt om 75% energieverbruik te verminderen. En er staat er buiten is het min 40. Binnen zit de bruine beer met zijn lichaam op een nog redelijk behagelijke 30 tot 35 graden. Toen dus dacht ik, nou, dat is echt een, een ode aan het oog, of niet? Een beetje. Ik heb het, uh, heel veel geluisterd toen ik klein was. Ja? Oh, toen je klein was. Nu niet meer dan? N nu ook nog, maar ja. nu is het vooral uh, s'avonds als je nog onderweg bent. Ja. En uh, die zwartgallige beer, vertel nog even wat daar zo leuk aan is. Ja, die beesten zijn ook prachtig, omdat ze, ze hebben een enorme lange winterslaap. Ja. En ik laat eigenlijk, uh, wilde daar wat over vertellen, want windslapen is een heel interessant proces... waarbij ja. je dus gewoon je hele stofwisseling min of meer plat legt ja. een hele tijd. Dat is natuurlijk iets wat mensen ook het liefst zouden willen doen. Die zouden gewoon in november uh, de boel willen afzetten oh. en nou ja. in februari o terugkomen. Over mensen gesproken, dat is eigenlijk ook maar een soort toeval... Hè? Dat, wij er, uh, dat wij het zo'n eind gebracht hebben. Dat staat ook in je boek. Ja, klopt. Mensen zijn ook gewoon maar uh, rare beesten. <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, dankjewel. Het is een heel leuk boek. De stinkende scharrelpapagaai en andere bizarre beesten van Lucas uh, Wennige. En dat filmpje dat kunt u via onze... Site bekijken, want we hebben daar een linkje gemaakt. Dankjewel voor je komst. Dank u wel. Het is vijf voor twaalf. Over de Londense occupiers doen rare verhalen de ronde. De politie al daar beweert dat maar 10% van de tentjes in het Britse occupy-kamp 's nachts ook echt worden bewoond. De meeste actievoerders zouden gewoon lekker warm thuis slapen. De Daily Telegraph kopte meteen occupied London. Aan de telefoon heb ik vanaf het beursplein in Amsterdam... Niels ten Oever. Goedenavond, Niels. Goedenavond, Mieke. Zeg eens eerlijk, slaap jij s'nachts wel in je koude tentje? Uh, Afgelopen nacht heb ik hier niet geslapen. En vannacht zal ik hier ook niet slapen. Ik moet morgen namelijk werken, maar daarna zeker weer wel. Ja. En om jou heen, zijn die tentjes allemaal s'nachts wel bezet? Ja, ontzettend. Het is eigenlijk ieder een probleem om een plekje in een tent te krijgen... Oh, en wat vind je dan van die Engelse demonstranten? Watjes? Nou, ik denk dat ze gewoon allemaal hierheen zijn gekomen... of dat er zoiets is gebeurd. <laughs> nou, die Engelsen zelf die hebben gezegd dat de infraroodcamera's... die de politie heeft gebruikt niet goed werken... omdat die tentjes allemaal zo goed geïsoleerd zijn... Uh, dat ze die warmte binnenhouden. Vind je dat een plausibele verklaring? Het is in ieder geval een interessant punt... maar ik denk niet dat dat echt de crux is van waar we het over hebben, toch? Nee, maar goed, er zijn natuurlijk altijd mensen die dan meteen zeggen van nou zie je wel, hè. Ze, ja, wel. Doen, uh, ze doen zich heel wat stoerder voor dan ze zijn. Ja, ik denk dat het om de boodschap gaat en we doen ons uiterste best. Ja. En ik denk dat we over de hele wereld laten zien dat het een behoorlijk sterke stem van protest is, ja. Wat een hele brede steun heeft onder de samenleving. Dus ik denk dat dat uh, heel goed gaat en heel sterk is. En een paar teentjes warm, s'nachts of minder. Dus Misschien moeten we vannacht nog een keer kijken met de infraroodcamera. Ja, maar bij jullie zijn ze dus 100% bezet. 100% bezet, maar dat wil niet zeggen dat er geen andere mensen bij mogen komen. Nee, maar wat misschien wel een verklaring zou kunnen zijn... dat uh, in die beweging mensen zitten die normaal gesproken niet zo gewend zijn aan hun leven in zo'n uh, tentiekamp. Zoals jij zelf, je hebt ook een keurige baan. Ja, zeker, maar dat wil niet zeggen dat ik niet van kamperen hou. Nee, nee maar ik, klopt dat, dat er veel mensen zijn die een baan hebben... en die, van wie het dus logisch dit, dat, is dat ze daar niet s'nachts in zo'n tentje liggen? Ja, ik denk dat uh, uh, mensen hebben hier heel verschillende rollen hebben. Sommige mensen komen hier overdag uh, koken of EHBO doen. Ja, dus er zijn ook gewoon mensen die daar alleen overdag zijn en die s'nachts naar huis gaan. Ja, zeker. Ja. Hey, Oké, okay, um, vannacht dus uh, ook niet daar maar binnenkort weer wel? Ja, uh, morgen ben ik zeker hier en hoop ik het oog vanaf het Beursplein weer te kunnen luisteren. Ja, en hoe lang uh, gaan jullie het volhouden? Nou, uh, laten we eens beginnen met de kerst en dan uh, kijken we daar naar weer verder. Oké, okay, goed, dankjewel. Dankjewel, ah, Hey, sterkte hè. Dag. Dag. Ja, morgen zit hier Clary Polak. Straks zult u nog luisteren naar Kazeluna. Uh, daar in een radiofonische rondleiding Goedenacht. door het theater Tuschinski. Dat bestaat 90 jaar. Helco Span presenteert. Dag. Wat ik nog zou zeggen had, dauert een sigaretten.